5 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Eurolanden hebben een akkoord bereikt over een miljardenlening aan Griekenland. Dat melden diplomaten in Brussel. De ministers van Financiën zijn het na een marathonvergadering van 12 uur eens geworden... over een tweede reddingspakket voor de Grieken ter waarde van 130 miljard euro. In ruil voor de lening moet de Griekse staatsschuld in 2020 zijn teruggebracht... tot maximaal 121 procent van het bruto nationaal product, zo zeggen de diplomaten. De schulden die Griekenland bij banken heeft, wordt met 53,5 procent verminderd. De banken zijn volgens de diplomaten vrijwillig akkoord gegaan met deze kwijtschelding. De ministers werken op dit moment nog aan een gezamenlijke verklaring, waarin de details van het akkoord staan. Als de eurolanden geen akkoord zouden hebben bereikt, zou Griekenland volgende maand failliet gaan. In Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn de laatste slachtoffers van de aardbeving van bijna een jaar geleden begraven. Het zijn vier mensen die omkwamen bij een brand in een gebouw van de Nieuw-Zeelandse televisie. De overblijfselen van de vier zijn in één kist gelegd omdat ze onherkenbaar zijn verbrand en niet officieel geïdentificeerd konden worden. Bij de begrafenis werd ook een monument onthuld voor alle 185 slachtoffers van de aardbeving in Christchurch, morgen precies een jaar geleden.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 Goedemorgen, het is dinsdag 21 februari en u luistert naar het laatste uur van Dit is de Nacht. We hebben het uh, vannacht uh, in het begin van de nacht gehad over een uh, meldpunt tegen uh, Midden- en Oost-Europeanen. Vorige uur hebben we muziek gedraaid en uh, dit uur wordt altijd een afwisseling van muziek en, uh, en interviews. En die interviews dat zijn dan met hulpverleners uit het buitenland en dat doen we in het uh, tweede half uur. Dus vanaf, uh, vanaf een uur of half zes ga ik bellen met, uh, met Gerard Adriaanse uit... Australië en met Linda Pievers in Roemenië. En ze vertellen dan over hun werk daar, over de actualiteit. En zo krijgt u even een uh, kijkje over, uh, over zaken aan uh, hele andere kanten van deze aardbol. Maar eerst gaan we nog eventjes luisteren naar muziek en uh, beginnen we met Stereophonics. Kijk, en je voelt dat ze jou ook zitten zet, Als ze al door hun haar zitten drijven, naast ze pret. Dan lek je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zonne. Als ze lacht, dan moet je een grappie, maar niet eens een goede was. Als ze schrikt van een facanten. En ze holdt je even vast. Dan leg je alles goed. Dan leg je alles mooi. De wereld is. Ja, alles goed.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 Het is een nieuw album vol met nieuwe songs. Hij heeft, zoals hij zelf zegt, een hoofd vol met nieuwe verhalen... en hij toert op dit moment daarmee langs uh, verschillende theaters. We gaan nog uh, even een minuutje of twintig luisteren naar muziek... en daarna bel ik in uh, de rubriek Focus op de Wereld... met Linda Pievers in Roemenië en met Gerard Adriaanse uit Australië. Allebei zijn het gewoon Nederlanders... maar uh, ze zijn ooit ergens in hun leven daarheen uh, gegaan om daar mooi werk te doen. Uh, voorlopig dus nog eventjes muziek... en we beginnen met een, uh, een nummer uh, Moondance van...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 You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love?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 You just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't. Hide Skies. all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low And all the night's magic Seems to whisper and hush And all the soft moonlight seems to shine In your blaze With you, my love Can I just make some more romance with you, my love Het is de nacht. Het Remseclamer. Everybody broken.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 Rachel Platten met Remark was dat. We hebben nog een paar uh, nummers te gaan en dan gaan we echt uh, over naar de rubriek Focus op de Wereld. Ik zei het net al, we bellen vandaag met Australië en met Roemenië. Uh, twee uh, totaal andere delen van, uh, van deze aardbol. Uh, waar twee mensen, in dit geval Gerard Adriaans en Luna Pievers, bezig zijn met, uh, met hun werk, al daar waarvoor ze uh, ooit uh, vanuit Nederland uh, weg zijn gegaan. En dat is natuurlijk altijd interessant, wat doen die mensen daar, waarom zijn ze hier, uh, hier vertrokken, uh, waar lopen ze tegenaan en hoe is uh, de actualiteit en de situatie in dat land. Dat allemaal na half zes, maar eerst uh, nog eventjes genieten van muziek, misschien lekker wakker worden in een vrachtwagen, misschien het uh, misschien, uh, laatste half uur van je beveiligingsdienst s'nachts. Ik weet niet uh, wat jullie allemaal precies aan het doen zijn, maar hoe dan ook, geniet van deze muziek. is de nacht, de EO. Ik liep vandaar een sta. mensen spraken mij aan, als ook een oude vriend, met een heldere oogopslag, met een heldere oogopslag. Straat, Daar waar ik lang heb gewoond Even lekker op doen Met een verrassende glans Met een verrassende glans In het tabakswinkel voegt de man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 Yo oh my. Cravites was dan met één Over Till It's Over. Een mooie plaats om de ochtend mee te beginnen. En we sluiten daarmee ook een beetje het gedeelte van het uur af waarbij we gezellig naar muziek luisteren. Want eh, als u vaker luistert, dan weet u het tweede, of eigenlijk het laatste half uur van dit programma hebben we altijd de prachtige rubriek Focus op de Wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Dat is uh, inderdaad wat we doen. We praten met christelijke hulpverleners die in het, uh, in het buitenland actief zijn. Van over de hele wereld: Hawaii, Singapore, uh, zeg het maar, noem het maar. En, uh, en we hebben ze in de bestand staan. En vandaag begin ik met Gerard Adriaanse. Gerard, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen mensen. Of tenminste, voor mij is het morgen. Ik weet niet wat is het voor jou? Ah, voor mij loopt de dag langzaam op zijn eind. Tenminste, ik ben uh, om acht uur begonnen. Ik ben om 4 uur klaar. En straks, als uh, de uitzending bij jou is afgelopen, is het bij ons 4 uur. Dus dan uh, ga ik naar huis. Kijk. En uh, even voor de duidelijkheid: we bellen met jou in Australië. Ja, dat klopt. In Melbourne. Ja. In Melbourne. En jij bent daarheen gegaan naar Australië. Die las ik op jouw website om radio te maken. Uh, ja, dat klopt. Ik vind het wel, uh, wel een bijzonder verhaal. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand geëmigreerd is zeg maar, als zendeling om ergens radio te gaan maken. Oké, okay, yeah. ja, ja. Dat vertel. is toch een beetje mijn loopbaan als zendeling geweest. Uh, hoe hoe, is, op, uh, dat, hoe dat is dat begonnen? Nou, als jongere wilde ik eigenlijk altijd bij de EO werken, dat kwam er toen niet van. En toen ben ik ketting op een uh, op een uh, festival voor artiesten. Toen nog op het toenmalige de bron. Uh, nu heet dat mooie regier of zo. Ja. Die, uh, die had het er toen over van uh, tegen die artiesten. Van ja, als je nou in Nederland niet aan de bak komt, ga dan eens naar Oost-Europa. Dat was toen net al aan het opengaan en zo. En dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. Ik denk van hé hey, ja als ik in uh, in Nederland dan geen radio kan maken, dan, uh, dan misschien uh, maar naar het buitenland dan. Bedoel, dan misschien maar zending combineren met, uh, ik, ik, ik was inmiddels, uh, nee ik was toen nog niet geroepen voor zending. Ja ik was toen wel geroepen voor zending, dat was in eind, eind 86 was dat. Ja. Dus, en toen dacht ik van nou dan misschien die, die radio en die zending combineren, En dat, ja, dat, is, dat is er ook uitgerold en dat heb ik ook de afgelopen zeg maar 20 jaar gedaan. En waarom, waarom, waar, waarom wilde jij zo graag radio maken? Nou ja, uh, waarom wil jij zo gaan maken? Ik denk dat het, dat het gewoon, uh, het heeft toch wel iets om, uh, ja, om, om, om gewoon uh, ja, mensen te kunnen vertellen over wat er gebeurt. En, uh, en dan ook daarin mee te nemen, zeg maar, het feit dat we hoop hebben omdat we Jezus kennen. Dus ja. Ja. En je zegt net, het is echt een concrete roeping die je had in 1986 alweer? Ja. ja, dat was toen op dat uh, missionscongres, uh, was een groot missioncongres, eind 86. En uh, daar ben ik toen geweest. Dus uh, ja. Maar hoe, hoe gaat het dan ik vind het altijd zo bijzonder als mensen zeggen, ik heb echt concreet een roeping gehad. Hoe, hoe, hoe, hoe gebeurt dat dan? Nou ja, ik, ik stond op volgens mij op, op dat moment een beetje op een kruispunt in mijn leven. Ik was uh, 18 als ik me goed herinner. Ja, dus dan. Uh, en, en toen had ik echt heel duidelijk het idee van, uh, ja, ik had uh, mijn studies, dat, dat ging helemaal niet. Dus ik, ik van ja, uh, wat moet ik dan en zo? En uh, ja, toen op dat congres heb ik er stilgezet van: hé, hey, misschien moet ik dan op de in. En ik ging daar s'avonds slapen in die grote jaarbus daar in Utrecht, dat kun je wel. Ja, ja. En uh, ja, toen, uh, toen was het echt uh, heel duidelijk, zeg maar, dat, dat God toch tegen me zei: me, dat kwam in mijn gedachten, zeg maar, maar het was echt God die tegen me zei: van: uh, ik wil dat je zendeling wordt. Dus. Wauw. En hoe kwam je toen ja. in Australië terecht? Nou ah, ja, dat is via ja, heel wat onwezen, maar. Uh, Inmiddels, uh, ja, via, via Aruba dus eigenlijk. Ik ben, ik ben toen, uh, ik heb jeugd opbracht, uh, dat, is, dat heet Heidebeek in Nederland, heb ik toen de discipleschap trainingsschool gedaan. Yeah. Toen ben ik later naar, uh, naar Hawaii geweest. Daar heb ik de radioschool van Jeugdopdracht gedaan. Toen is Suriname, daar gingen ze net een radiostation open, een christelijk station in Paramaribo. Toen werd ik uitgenodigd om naar Costa Rica te komen om de radioschool te doen. We moest eerst wel Spaans leren, dus toen ben ik nog drie maanden in Guatemala geweest. En toen dus naar Costa Rica die radioschool op te zetten, nou, dat was nooit gelukt. Maar toen ben ik daar bij, een, uh, bij het christelijke radiostation komen werken in San José. Mm -hmm. dus, en toen mijn vrouw ontmoet, nou die had een, een, uh, een zus op Aruba. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, nou, we moeten toch wat anders gaan doen. En toen ging ik op Aruba de deuren open. Toen heb ik daar... Uh, Vijf jaar gewerkt bij Radio Victoria, daar. dat is daar het christelijke station. En toen waren ze bij HCUP in Australië op zoek naar iemand. En daar ben ik toen terechtgekomen, daar heb ik drie jaar gezeten. En nu zit ik dan bij het, uh, het, het christelijke station in Melbourne. En daar ben ik dan bezig vooral met, uh, met het bijhouden van de websites. Want dan had ik wel zoiets van, ja we zouden als christenen ook wel meer moeten doen aan social media en dat soort dingen en zo. Ja. Dus dat is een hele mooie combinatie eigenlijk, zending en dan radio en dan... Websites en social media. Ja. ja, precies. Maar jij zegt elke keer: bij een christelijk radiostation is het dan echt zo dat, zijn dat gewoon zenders in de eten, zeg maar, dan echt een hele christelijke radiosender? Ja, ja, ja, dat is wel zeker zo. Dat is volgens want, dat, mij. Want dat kennen we hier niet, hè, in Nederland. Of tenminste, ja, we hebben op de AM hebben we groot nieuwsradio, maar op, op gewoon de, de landelijke radio is, een, is er niet een alleen maar christelijke radiosender. Nou ja, hier heb je dus wat uh, community-zenders genoemd wordt. En als je dan duidelijk je doelgroep kan aangeven, dan, uh, dan, krijg je daar een, uh, dan kan je daar een zender voor krijgen. En uh, ja. ja, ons radiostation Light FM heeft dat heel breed opgezet. En die hebben dus gewoon gezegd van ja, wij willen dus eigenlijk mensen bereiken die, die, die geestelijk op zoek zijn in hun leven. Dus dan niet met directe nadruk op, op wat christen zijn. Alhoewel dat uiteraard wel de, de, de achtergrond is. Mm -hmm. En uh, nou ja, zo... Uh, zo zijn we hier aan die, uh, aan die vergunning gekomen. En dan ben je sinds 2007 beter aan het werk. Um, of, of tenminste, nee, sorry, ineens nee, ineens, sinds 2007 in nee, nee, Australië. In 2007 ben ik bij HCGB terechtgekomen, gekomen. Ja, dat, precies. dat is dus een station wat uitzend naar China in India, ja, en India in de Korte Golf. Ja. En uh, ja, toen via een contact ben ik hier terechtgekomen. Ja. Ja. En, en hoe groot is dat, dat light FM jaar. precies? Is dat? Uh, is, is dat uh, kun je iets zeggen over het bereik wat jullie hebben qua luisteraars? Uh, ja, wij, wij bereiken heel veel mensen. Dus per maand uh, bereiken wij 750.000 mensen hier in Melbourne. Een stad van rond tegen de 4 miljoen nu. Dus, uh. Oké. Okay. Nou, dat, dat is best wel flink. En, en, ja. en presenteer jij ook een programma daar? Of ben je echt bezig met, uh, met de social media internetkant? Ja, ik ben inderdaad uh, de coördinator van, van de website. Of inmiddels de websites die we hebben. Want we hebben ook een soort... Uh, we hebben ook een christelijk digitaal station, want hier is uh, digitale radio ook uitgerold inmiddels. Yeah. En uh, we hebben dus twee stations. Dus we hebben een digitaal station wat puur christelijk is, en we hebben een, een Light FM. Uh, dat, is, dat, is, dat is maar een. Bij, bij het vertel dan, als je het in het Engels klinkt, dan van mooi heb je reach and teach. Dus Light FM is het reaching station, en dan voor uh, de teaching, dus voor het onderwijs hebben we dan Light FM, uh, hebben we Light Digital sorry, en dat Light okay. Digital. Dat, dat is dan meer op de kerken gericht, zeg maar. Ah, oké. Okay. Met echt wat meer verdiepende inhoud. Ja, terwijl wij natuurlijk op Live FM ook bijvoorbeeld platen als Rihanna draaien en, en spul wat in de top 40 staan. Oh, oké. Okay. Ja. Okay, dus het is niet maar, alleen maar als er, zolang natuurlijk Maar, maar als er, zolang het dan maar natuurlijk uh, ja, nette teksten zijn, dan... Uh, ja. Ja, als het niet schuurt met het evenredig dan, uh, dan, uh, dan mag het op de radio. Ja, en wij, wij, wij, wij, wij proberen ons te onderscheiden als een... Als een het station zich gericht op, op, op het gezin en, en vooral ook positief. Dus dan, ja, want er is veel negativiteit eh, op de radio altijd natuurlijk. Ja. En wij proberen er altijd een positieve draai aan te geven. Ja. Maar je zegt, je zegt het is toch ook een beetje invulling van je baan aan zendeling. Dus jullie zijn als radio ook wel bezig met evangeliseren. Uh, hoe, hoe gaat dat precies? Want ik, ik kan me dat niet, Je hebt hier zeg maar de Groot Nieuwsradio, maar dat is echt wel gericht op de christelijke doelgroep. Uh, ja. wat, wat, wat is dan precies de invulling van de programma's op dat radiostation? Wordt er echt zeg maar, gewoon contact gezocht met mensen die er niks mee hebben? Of, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we, we hebben wel wat, uh, wat, wat interviews met, met christenen die bijzondere ontmoetingen daar gehad hebben, of tenminste een bijzondere ervaringen in hun geloof. Dus dat is meestal zo om 11 uur ochtends. Maar ochtends om 6 uur, dan beginnen we gewoon met een, een uh, trappen we af met een breakfast show. En dat is gewoon een, uh, ja, heel normaal programma. Dus dat is niet expliciet christelijk, alhoewel er dan wel bijvoorbeeld weer mensen aan het woord komen die of bij Focus on the Family werken, of bij andere of bij kerken betrokken zijn. We hebben bijvoorbeeld vanochtend wel een mevrouw aan de, aan de aan de lijn. Die uh, ja, die weet ook altijd overal een positieve draai aan te geven. En uh, ja, die had het toch ook over. Want het gaat in de politiek op dit moment nogal een beetje stroef. Met, uh, met de partij die aan de macht is. Nu is de uh, minister-president staat weer wat onder druk en zo. Mm -hmm. En dat gaat dan binnen de eigen partij. Dus dan wordt er ook gezegd van ja, hoe kan je daar dan. Uh, positief mee omgaan. En toen zei zij ook van, nou ja, mensen zijn eigenlijk op zoek naar echtheid en, uh, en openheid. En ik bedoel, dat, je kan wel goed karakter hebben en je kan charisme hebben als politicus, maar je moet, dat ook, je moet ook open zijn. En dat kunnen we als mensen, mensen daar ook van leren. Zei ze, we uh, moeten ook open zijn en eerlijk zijn. Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk heel duidelijk met, met een christelijke achtergrond. Maar niet, uh, niet zo expliciet uh, bijbelteksten noemend. Maar nee. dat, daarom zijn we ook een teaching station. En we hebben dat andere teaching station dan voor mensen die inmiddels wat allemaal ontdekt hebben. Precies. En, en, en staan de, staan de, zeg maar, de Australische bevolking, of in dit geval die van Melbourne... Sta, staan die een beetje open daarvoor? Want in Nederland heb je nog wel eens hè, dat mensen wat naherinneringen hebben... Aan, aan het christelijk verleden van Nederland of zo. Of dat ze het achterhaald of fundamentalistisch of... Uh, uh, hoe, hoe, hoe is dat daar? Want je hebt natuurlijk het grote succes van de Hillsong-kerk in Australië. Dus ik denk wel eens, hey, al die mensen daar die vinden het allemaal helemaal prima. Is, is, is er een meer open instelling of niet? Nou nee, Hillsong, Hillsong is hier in Melbourne bijvoorbeeld niet. Er zijn wel andere grote kerken hier. Maar Hilsong is hier op zich niet. Dus dat is in Sydney, dat is 100 kilometer verderop. Ja. Het is wel heel bekend allemaal, maar het is ook wel een beetje omstreden soms dat je de verhalen hoort. De precieze details ken ik er ook niet van. Maar op zich is Australië volgens mij wel goed te vergelijken met Nederland in die zin van dat... Kijk, hier op zondag gaat 90% van de mensen toch nu naar de kerk, denk ik. Dus ik bedoel, okay. ja, de kerk spreekt op zich niet zo aan. Nee. En daarom ook dat we op een, op een laagdrempelige manier uh, ja, mensen proberen te bereiken, toch. Dus uh, we hebben we bijvoorbeeld ook een keer een gebedsmaand gehad? Nou, toen kregen we ontzettend veel gebedspunten binnen. Ja. De meeste mensen zijn er toch niet tegen als je voor ze wil binnen. Zoiets van: ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Hè, ja. En uh, ja, zo proberen we dan. En dan zijn er ook wel dingen dat mensen terugkomen bij ons: hé, dit is echt, ik heb nu werk of zo. Van hé, hey, uh, bijzonder. Dan, zijn, nou, dan blijven ze het al luisteren vaker. En kun je iets meer vertellen over jouw eigen werk? Want jij bent dus bezig met het bijhouden van de, uh, van de website. Wat, wat komt er allemaal bij kijken? Wat, uh, hoe, hoe hou jij je zeg maar, bezig met ook de missie van het radiostation? Uh, ja, nou, de, de, de, het, zeg maar, het, uh, het, het, de website die verwijst natuurlijk altijd weer terug naar wat er uh, op, uh, zeg maar op de radio gebeurt. Dus wij pakken bijvoorbeeld goede interviews... zoals ik bijvoorbeeld dat net van die mevrouw noemde. Dat hebben we dan uh, verwerkt in een artikel. Dat staat nu ook op onze website dan. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn de soort dingen die we doen. Dus dat heb ik vanochtend al geschreven. En ik heb ook... Uh, vorig jaar hebben we 15 vrijwilligers gehad. We zijn vorig jaar dus begonnen met dat webteam. Yeah. En we uh, hebben dit jaar er ook weer, het zijn vijf afgevallen of zo. We zijn er nu ook weer vijf bij. En heel veel van die, uh, dat zijn vaak ook uh, jonge christenen die journalistiek studeren. Yeah. Dus op zich is dat voor ons wel een hele goede combinatie. En natuurlijk voor hen ook een win-win uh, een situatie. Het, ko het kost niks voor het radiostation. En het kost die uh, en die natuurlijk, die uh, aankomende journalisten doen ervaring op. Yeah. Hé hey Geert, ik moet zeggen voor iemand hier, want jij woont nu dus eigenlijk uh, al ruim, uh, even denken hoor. Help me eventjes, ruim 20 jaar. Een jaar of 25 in, in, uh, in, in het buitenland in ieder geval. Niet in Australië natuurlijk, maar wel gewoon niet meer in Nederland. Toch? Ja, ja zoiets zeg maar, 20 jaar. Je, ja, je ja. spreekt nog uh, de meeste mensen, die, die, ik spreek wel eens vaker mensen die al zo lang weg zijn. En die praten niet allemaal meer accentloos Nederlands. Jij hebt dat nog wel. Spreek jij je, je dan, want je hebt ook een, je vrouw heb je ook in het buitenland ontmoet, spreek je nog wel veel Nederlanders, of niet? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik ben daar ook nooit naar op zoek, ze zitten hier wel heel veel schijn. Ja. Maar uh, nee, op zich ben ik er niet echt naar op zoek of zo. Ik, uh, en voel, voel je maar, nog maar, wel een beetje het, een Nederlander? Ja, nee, ik voel me zeker nog wel Nederlander, en ik voel me ook nog hartstikke betrokken bij Nederland en zo en alles wat daar gaande is, dus dat ook wel een beetje bijna. Ja, maak je dan wat er wat mee van wat er hier in het nieuws speelt? Ja ja ja, net als, net als het ongeval van Prins Frizo en zo. dat ja. zag ik op het breaking news van BBC dan binnenkomen op mijn telefoon s ochtends, ja. Ja, precies. En het meldpunt van Polen, is dat je nog opgevallen? Ja, dat ja, vind ik wel eh. ja, is het allemaal een beetje, dat, dat vind ik eerlijk gezegd allemaal wel een beetje griezelig dan denk ja, van, ja. Ik ben er natuurlijk al heel lang weg, dus dan weet ik niet precies hoor. Dat deed thuis allemaal en zo. maar eh. nee. ja. Wat, wat speelt er bij jullie in het nieuws momenteel? Ja, nou, bij ons is het dus een uh, hot item op dit moment. Is echt Het uh, ja, is dus een paar jaar geleden, ik stond er toen van verbaasd dat ik dat ook aan een uh, redacteur van de NOS gevraagd in Den Haag van, kan dit in Nederland ook? Toen werd op een gegeven moment de uh, minister-president hier, werd uh, door zijn eigen par uh, partij aan de kant gezet. En toen werd er een andere uh, minister-president uh, naar voren geschoven. Oh. En... Um, ja, dat is nu, nu is dat een beetje, gaat het net weer de andere kant op. Nu, nu, nu lijkt het erop, die partij gaat volgende, volgende week daar waarschijnlijk over stemmen. En dan is de kans weer aanwezig dat die vorige minister-president weer terugkomt. Ah. Dus ja, dus, uh, ik zei van kan dat in Nederland ook, ik geloof dat het op zich wel mogelijk is. Theoretisch. Uh, maar, maar ik denk niet dat het gebeurd is. Dus ik stond er toen erg van te kijken uh, dat, dat, dat dat goed kon. Ja. Maar nu schijnt het dus dat het dan weer net andersom gaat. Dus ja, er is op zich wel heel veel aan de hand in die partij dan. Een beetje een soort uh, gejojo, uh, gejojo met poppetjes. Ja, dus het is, het is niet alleen in Nederland dat er, dat er wel eens gedoe is in de politiek, zoals ja. dat dan genoemd wordt. Ja. En, en ik las nog iets over het immigratiecijfer, dat het omlaag is gegaan in Australië? Ja, dat, dat hoorde ik dus. Uh, en dat, dat, dat het lijkt dan dat... Uh, ja, maar goed, er komen op zich hier altijd heel veel immigranten aan. Dus mm -hmm. er komen er nog steeds heel veel aan. Dus alleen iets geminderd. Iets, iets dan kijken ze dan ook naar, naar de werkgelegenheid en zo. En daardoor zijn er nu ook weer meer mensen aan de slag. Dus, ja. Oké, okay, dus dat is positief nieuws. Maar op zich zijn er altijd wel mensen nodig hier. Hè. Het is uh, nog wel steeds een groot immigratieland hier. Oké, okay. nou dat is een mooie oproep voor de luisteraars. <laughs> hey, als afsluiten, wat staat er uh, voor deze week op jouw agenda? Uh, deze week? Ja, ik, uh, ik ben nog bezig met het inmerken van de, van de nieuwe vrijwilligers, zeg maar. En um, ja, dat, dat, dat neemt op zich wel, uh, wel wat tijd in beslag. En, uh, ja, ja, dus dat... Daar, daar richt ik me op dit moment op. Zeg maar. Zijn er ook nog problemen die je tegenkomt? Of gaat alles eigenlijk wel van een leie dakje daar? In Australië? Ja, gewoon bij jouw werkzaamheden? Ja, nee, op zich, op zich verloopt het allemaal best wel soepel. Dus, het is op zich een hele mooie organisatie. Het is erg interkerkelijk en zo. Ook, ook qua en, sponsoren? Want leven jullie daarvan giften? Of, of is dit gewoon ook een, een soort semi-betaalde baan? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik leef volledig van giften. Dus ik, ik ben onafhankelijk van het radiostation wat dat betreft. Mm -hmm. Dus. En het radiostation, ja dat uh, die, uh, die mogen dus wel sponsors hebben. Dus geen echte, hoe noem je dat? Geen commerciële reclame. Ja. Maar uh, ze, mogen, ze mogen dus wel sponsors hebben. En en et, daar wordt ook wel. Uh, druk naar gezocht natuurlijk okay. en uh, ja, er, zijn, er zijn heel veel ook niet-christelijke bedrijven die ons ondersteunen als radiostation dan. Ja. Maar zelf, zelf zijn we dus afhankelijk zeg maar, van, de, van de giften die we dan uh, voornamelijk uit ja. Nederland krijgen. En, en, en weurder dan jij en je vrouw, want wat doet jouw vrouw precies? Werkt je ja. ook bij dat station? Ja, die helpt ook mee, dus die, uh, die doet van, van, van thuis uit ook uh, het een en ander via de computer enzo. Oké. Okay. Hey, mocht, ja. Mochten mensen wat meer willen weten over het werk, waar kunnen ze dat, uh, waar kunnen ze dat vinden op het web? Uh, ja, we hebben, we hebben een blog. Ik moet wel zeggen dat ik die niet uh, constant bijhoud. Uh, dat is uh, Adriaansus.org. Oké, okay. Adriaansus. Dus Adriaansen met de S erachter.org. Ja. Yep. Oké. Okay. Gerard, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw update uit Melbourne. En, uh, ja, hartelijk bedankt, mensen. Veel succes daar met je werk de komende tijd en hopelijk uh, tot nog een spreeks. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Broekjes. Doeg. Hoi. Dat was uh, Gerard uit Australië. Eh. Uh, we hebben nog iemand anders in de rubriek Focus op de Wereld... en dat is uh, Linda Pievers uit Roemenië. En als het goed is, hangt ze nu aan de lijn. Hey. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou is het goede nacht, hè? Ja, het is hier aardig vroeg, ja. Maar het is hier uh, kort voor zeven... in plaats van uh, een uur eerder is het een uur later, hoor, jongens. Oh-oh. Dus, uh... oh -oh. dus jij hebt eigenlijk... Precies. Het is nog niet zo heel... Laat ik zo zeggen, je bent wel eens vaker zo vroeg op. Precies. Oké, okay, nou dat is cool. Hé hey, uh, Linda, voor mij is het heel uh, gek om je aan de lijn te hebben, want uh, wij kennen elkaar uh, best wel goed. Ja, zeker weten. Uh, maar de luisteraar die heeft uh, geen flauw idee wie jij bent. Sterker nog, het is de eerste keer dat je als uh, focusgast in dit programma zit. Dus yeah. uh, zou jij eens een klein beetje kunnen vertellen wie je bent en uh, waar jij je uh, zo ongeveer uh, mee bezig houdt in Roemenië? Ja, natuurlijk. Uh, ik ben Linda Pievers. Ik uh, woon momenteel nu al anderhalf jaar in de wen ik kom uit Rotterdam. Daar ben ik uh, nou ja, opgegroeid. Ik studeerde in Zwolle. Ik heb papel gedaan, dus ik ben officieel de leerkracht. Ik ben direct na mijn studie vertrokken naar, uh, naar Omdat ik, uh, uh, ik had hier contacten. Ik kwam hier elke zomer uh, projecten draaien. Ja. En de droom is, uh, is, is eigenlijk nooit weggegaan om hier uh, daadwerkelijk meer te doen dan, uh, dan een aantal weken achter elkaar. Dus toen uh, zijn we hier in september 2010, uh, ik en een goede vriend van ons in dit geval, <laughs> <Ja>. <laughs> um, zijn we hierheen uh, hier verhuisd. Ja. En uh, nee, we zijn begonnen met een aantal projecten op het gebied van evangelisatie, educatie, morele vorming en, en dat vooral op het, uh, op, gericht op uh, hygiëne kinderen. Ja, je, je zit er nu anderhalf jaar, of tenminste ja. eigenlijk al iets langer. Maar je bent nog niet, uh, ik, zelf ook niet, maar ja, ook, je, je bent nog niet zo heel oud. Ik, is het niet een beetje opvallend voor iemand zo jong om, uh, om als, voor zo'n lange tijd naar het buitenland te gaan? Nou, dat was inderdaad ook niet de bedoeling. <laughs> dat was de bedoeling dat we, dat we voor één jaar hier ons, uh, ja, ons werk zouden doen. Maar na nou, een jaar, als je, als je net de taal hebt geleerd en net de mensen, uh, nou ja, het vertrouwen van de mensen hebt gewonnen, om dan weer weg te gaan, dat, dat doet afbreuk aan, uh, aan je werk. <laughs> ja. Zo, dat bedenk je van tevoren niet, maar later uh, kom je daarachter. Dus vandaar dat we ons werk hebben. Uh, nou, met een jaar hebben we verlengd. En nu is het de vraag of we, uh, of we nou wel naar huis gaan, omdat we nog een postje blijven. Ja, want je zegt het al, je doen daar een hele hoop. Uh, uh, gezinshulp, uh, uh, educatie bij Zigeuners. Ligt er nog ergens een bepaalde focus op, of is het echt van alles wat? Um, ja, ik denk hier aan. Zijn... Ik werk hier samen met Jorrit Langer, vanuit de stichting Care Foundation. Ja. En Care Foundation heeft hier een, even kijken, vier projecten waar, waar tijd, geld en aandacht in gestoken wordt. Maar wij, wij focussen ons vooral hier op TNWM. Um, hier is een straat met uh, nou in ieder geval wel meer dan 125 gezinnen, maar er zijn 125 gezinnen waar wij mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, die bevatten, of inclusief ook ongeveer uh, 300 kinderen. En uh, onze, onze focus ligt vooral daar. Op, ja, op educatie, maar ook op, um, uh, op moderne vorming. Dus dat we de, um, ja, de kinderen en, en de gezinnen gewoon op alle vlakken wat, uh, wat bij zouden willen brengen. Ja. En um, ik werk hier aan met Jorrit Lange. En Jorrit Lange die richt zich meer op de, op de zakelijke kant en daarbij ook... ook uh, um, de sociale kant en ik richt mij meer op de sociale kant. En okay. wat minder op de zakelijke kant. Ja. Ik ben vooral veel. Uh, de, al die gezinnen wonen bij elkaar in één straat. Hier zo, in de in de Romawijk. Ja. Um, Is er niet wat veel? En, 125 gezinnen met z'n tweetjes? Ja, nou ja, het, het ene gezin be begeleid je intensiever dan het andere gezin. Oké. Okay. Uh, we hebben nu al, bijna alle gezinnen um, die meedraaien in de projecten. hebben we. Um, van een gezinsgesprek voorzien. Nou ja, dat betekent dat we alle informatie uit het gezin uh, op papier hebben. Dus wie er in, wie de lid zijn van het gezin. Uh, hoe ze hun inkomsten regelen. Uh, wat voor problemen er leven. of ze problemen hebben met. nou ja, het gemeentehuis. met. Uh, met de kinderbescherming. Uh, dat soort dingen. Maar zijn dat ik dingen die niet zeggen, door de gemeente zelf worden uh, bijgehouden dan? Want het, het zijn Sorry, allemaal. zijn dat dingen die niet door de gemeente worden bijgehouden? Want het zijn allemaal zigeuners? Ja. Kun je daar misschien even iets meer over vertellen? Want uh, is, dat, is dat de situatie dat Sigeunus daar, uh, hoe zeg je dat, uh, niet geadministreerd uh, een soort leven leiden en dat, dat niemand dat helemaal bijhoudt? Nou, dat, dat is, we um, weten niet precies hoe dat in, in deze wijk um, was, ik geleden. Ja? Maar over het algemeen in Roemenië een jaar of tien jaar geleden, um, had eigenlijk niemand een, uh, een identiteitsbewijs. En waren alle kinderen ook niet geregistreerd? Waardoor er veel kinderen niet naar school gingen. Waardoor er gewoon geen zicht um, was op de kinderen. Um, dat is nu een, een heel stuk beter. De meeste mensen hier hebben een identiteitsbewijs. En de meeste kinderen kunnen naar school. Ja. Alleen ja, dat gebeurt dat vaak niet. Kinderen gaan vaak niet naar school. Om wat voor reden dan ook. Zeker in de winter. Um, en ja, de gemeente doet daar over het algemeen weinig mee. Ja, de, het is toch een beetje een, een, een bevolk hier. De en dan, en dan heb je het over die Want ze doen wel gewoon genoeg voor hen, om maar zo te zeggen, het eigen volk. Want het blijft natuurlijk wel een beetje een ontwikkelingsland, Roemenië. Dus is het dan voor het normale volk, om maar zo te zeggen, is, is het daar wel goed geregeld? Ja, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik niet weet hoe de situatie in de normale Roemeense gezinnen is. <laughs> okay. Dat ik er weinig mee, mee van doen heb. Ja, maar bij de zigeuners is het in ieder geval niet best. Nee, nee, goed, er zijn natuurlijk er zijn voorbeelden van. Niet alle 125 gezinnen hebben natuurlijk problemen. Of uh, zodanig dat wij ze moeten helpen. Ja. Maar er zijn gezinnen waarvan je denkt van ja, dit kan ook op een andere manier opgelost worden. Of nou ja. ja. En, en, we, hebben ook, we hebben veel last van geduldbeleiden. Ja, precies. Maar, en, beleid. Hoe, hoe, hoe zit het dan precies met, uh, uh, want als ze het, als het zo slecht hebben, hoe zit het dan met de primaire behoefte? Hebben ze daar wel genoeg? Want jullie zijn echt bezig met, uh, met educatie, met het, met het eigenlijk uh, uh, de nieuwe generatie opvoeden op een manier waarop ze wel kunnen bijdragen aan de samenleving. Maar hebben ze bijvoorbeeld wel genoeg te eten en drinken en, en schone kleren, al dat soort primaire dingen, is dat wel geregeld? Ja, nou, um, nou dat is niet, niet, bij, elk, bij niet, niet elk gezin is dat natuurlijk grond. Uh, dat ze elke dag genoeg te eten hebben of um, elke dag een, een schoon setje kleren waardoor ze naar school kunnen. Um, en is dat dan iets linter, waar jullie ook mee helpen? In de zijn wij ook, ook gericht op dit soort hulp. Oké. Okay. Uh, okay, als een gezin uh, hun kinderen niet naar school sturen, omdat ze geen goede kleding hebben, dan kunnen wij ze wel uitleggen hoe ze het kind moeten opvoeden. Maar dan kunnen we ze beter nu een setje schone kleren geven zodat ze naar school gaan. En vervolgens uh, het gaan hebben over uh, opvoeding en uh, hoe ze het beste kunnen opgroeien. Ja. Dus je, je, je, je kijkt wel naar de eerste, de eerste levensbehoeften van, van het kind of van het gezin. Waardoor je ook verder kan bouwen. Soms is dat wel nodig, ja. ja. Zitten ze er eigenlijk op te wachten, die kinderen, om naar school te gaan? Ze, ze kunnen niet wachten, nee. Echt waar? <laughs> ja, echt waar, ja. Allemaal? Ja, en uh, voor deze kinderen hier in deze straat is het, uh, zijn we iets extra's. Wij werken hier namelijk samen met een andere stichting, die een, um, een kleuterschool runt en een uh, huiswerkbegeleidingsprogramma. Ja. Dus op het moment dat de kinderen naar school gaan, dan mogen ze naar het huis en huiswerkingsprogramma komen, huis huiswerkbegeleidingsprogramma komen mm -hmm. huiswerkbegeleidingsprogramma, uh, uh, om daar huiswerk te maken. Maar over het algemeen kunnen ze hun eigen huiswerk niet maken, omdat het niveau te hoog is. Dus wij hebben allerlei andere programma's, uh, taal- en rekenprogramma's die, die ze uh, bij ons krijgen. Ja. Yeah. Om, ze Om een beetje niveau, bij het maar uh, uh, ja, op te trekken. in ieder geval, ja, we hopen dan dat de jongere kinderen die meedraaien met het niveau van school uiteindelijk uh, gaan meekomen. Ja. Een hele hoge doelstelling, omdat hier het, ja, het onderwijs heel hoog gegrepen is, zeker voor onderontwikkelde kinderen. Ja. En het klinkt ook wel een beetje als iets waar je als je als je het eenmaal hebt opgestart, waar je ook niet zo makkelijk mee uitstapt. Nee, nou de. Um, de, die onderwijsprojecten, die hebben, dat is niet van onze stichting. Okay. We werken heel goed samen met de stichting die, dat, uh, die daar verantwoording voor draagt. Yeah. En onze eigen projecten, uh, wij ondersteunen eigenlijk met alles wat wij doen in de straat, ondersteunen wij de projecten van die andere stichting. Okay. Dus wij proberen de, kin, de kinderen en de, de gezinnen zo te vormen, dat ze hun kinderen ook daadwerkelijk sturen naar de kleuterschool. Ja. En dat de kinderen ook daadwerkelijk elke dag naar school gaan. En dat, dat de kinderen uh, naar het programma komen om ja, zichzelf te ontwikkelen. Ja. Dus in die zin, um, ja, we kunnen niet, hier niet makkelijk weg. Nee, volgens gevoel sowieso niet. Maar het is niet zo dat um, um, we zitten hier niet voor ons leven, zeg maar. Zeker niet de projecten die wij doen. Okay. Eh, maar je hebt dus nog niet de hele concrete doelstelling van ik blijf tot dan en dan. Dat, dat, dat dus nog, staat nog een beetje open. En er staat dan een beetje open, ja, het is dus wel uh, dat ik en mijn collega aankomende twee maanden concreet gaan nadenken over of wij, zeg maar, bij tekenen, nou ja, voor onbepaalde tijd, of voor vijf jaar, of... Maar het uh, heeft allebei ons, um, onze voorkeur om niet meer voor één jaar bij te tekenen. Omdat dan, je dan gewoon een andere focus. Ja. Als je langer vooruit kan denken, dan denk je groter en dan, dan ga je grotere stappen ondernemen. Precies lijkt me een lastige afweging. Ja, zeker. Nou, we hebben, dit, we hebben dit, deze dreigementen natuurlijk al een keer gehad vorig jaar. <laughs> en toen heb je wel voor nou, een jaar het, nog het, gedaan? Het gaat nou wel, wel, wel meer spelen. Je bent, ja, je bent ouder geworden. De vraag is, blijf je hier in Roemenië nog je ervaringen en je, je kennis over taal, je kennis over de gemeenschap, over de cultuur, blijf je dat nog een boos gebruiken hier en inzetten? Mm -hmm. Ga je in Nederland beginnen met iets opbouwen? Want ja, we hebben natuurlijk nog niks in, in Nederland. Nee. Dat is ook de vraag. Ja, is, is dat echt zo? Want je, daar kan ik me voorstellen dat na anderhalf jaar dat er eigenlijk niks meer over is van wat je in Nederland had. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nog je familie en bekender, maar alles wat er qua, qua werk en, uh, en dat soort contact, dat is allemaal, allemaal verdwenen eigenlijk. Ja, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit gewerkt. Ja, ik heb, ik heb uh, een paar maanden dit onderwijs uh, gewerkt na mijn studie. Ja. Maar voor de rest niet. Dus ik heb voor de rest op werkervaring nog weinig uh, uh, kennissen dan wel uh, okay. uh, ingangen. Dus wat dat betreft ging er niet zoveel verloren? Nee, nee, nee. nee. nee. Maar wat, wat, ben je nu, voel je je ook al een beetje een, een Roemeen na anderhalf jaar of, of ben je echt nog gewoon een Nederlander in Roemenië? <laughs> nou, ik krijg die kans eigenlijk niet. Want we werken hier met acht Nederlanders samen. Ah, oké. Okay. Die, uh, ja, die we elke dag uh, om, om, werken we met elkaar uh, aan het uh, studieprogramma. Ja. Bij de kleuterschool of op de straat komen we elkaar tegen. Nou ja, dus het, eigenlijk hebben we de kans niet om, uh, om echt te integreren onder de Romeinen. Nee. Merk je dat ook niet als u terugkomt? Dat je dan toch uh, on, ongemerkt misschien een paar dingetjes uit die Romeinse cultuur overneemt? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Er zijn dingen... Um, uh, het niet op tijd komen of het niet belangrijk vinden om op tijd te komen of alles lekker op je gemak doen of rustig gaan of dat soort dingen. Dat is typisch Romeins. Dat, ja, dat, is raar, dat kan je wel typisch Romeins noemen. Ja. Um, nou ja, daar ga je wel dingen van overnemen ja, dus als je in Nederland komt dan, dan stoor je het eerst weer aan de, de haast die iedereen heeft en um, dat als je twee minuten te laat bent dat je je schuldig voelt dat je niet even belt dat je te laat komt. Ja, precies. <laughs> Nou ja. goed, dat zijn, dat zijn maar kleine problemen vergeleken met, uh, met de dingen waar je mee bezig bent. Precies, hey, precies. Daar nou ben ik uh, me niet heel erg zorgen om. Nee. Hey, we hebben nog ongeveer anderhalf minuut totdat het nieuws begint. Wat staat er de komende week op jouw agenda? Um, nou, vooral veel gezinsbegeleiding. Dus ik ga de straat in. Ik, uh, be ja, ik begeleid de gezinnen die al aangegeven hebben er echt problemen mee te hebben. Ja, en wat, wat kan het dan bijvoorbeeld zijn om even um, een concreet uh, dingetje te doen? Wat kan het dan bijvoorbeeld zijn om het even concreet te maken? Hmm. Um, er is een uh, moeder bijvoorbeeld die zegt, ik heb een uh, zoontje van zeven, die zit in klas 1 en die haalt um, uh, vieren voor diktees. En uh, ze zegt heel trots, ja ik geef hem daar wel straf voor. Nee. Nou ja, dan is het dus aan, aan ons de taak om uit te leggen van als kind een vier haalt op school, dan is dat al erg genoeg als het kind gewoon te is. Ja. En uh, dus dan hoort het niet geen straf te, kri te, te krijgen, maar gewoon hulp bij waar het mis ging. Okay. Dus uh, in dit geval ging het boven de tien tellen, moest hij. En dat lukte niet, dan kist hij hier. Opvoedingstips eigenlijk. Opvoedingstips, ja, daar, daar hou ik mij vooral mee bezig. Oké. Okay. Hey, als mensen ja, meer de... willen weten over, uh, over het project over jullie, welke website kunnen ze dat vinden? Um, nou, het handigste is, dit, ja, is onze blog. Dan ben je het meest uh, to-date. Ja. En dat is moving closer. Ja www.caravanations.nl movingclosure.caravanations.nl Hey Linda, dankjewel. Ja, graag gedaan. En een succes daar, wij spreken elkaar sowieso nog wel. Nee, dankjewel. Oké, okay. hey, hey. <laughs> doeg. Dat was, uh, dat was Linda Pievers uit Roemenië en daarvoor Gerard Adriaans uit Melbourne, Australië. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit is de Nacht. Hierna het uitgebreide Radio 1 Journaal en ik wens u een fijne dag.